Werd in Jezus, dat is een samenvatting van Johannes 1, vers 1 tot en met 13. Die lees ik maar, maar niet, want sommige mensen die kunnen niet helemaal begrijpen wat er staat. Want het gaat over in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord naast woord, nooit God En zonder God van het woord was dit niet vonden. We, nou ja, dat is allemaal onbekend, en de mensen herkenden in het eerst niet dat allemaal. De gast die niet herkend werd, dat is het verhaal van vandaag. De periode in de Engelse geschiedenis toen Engeland binnengevallen werd door een woest zeevarend volk. De Denen was het angst aan jagen, Trouwens, ik ben verkouwen. Weet je het even. De vijanden kwamen in verschillende schepen met drakenkoppen op de boegen en droegen ijzeren helmen. Overal waar ze kwamen, plunderden en moorden ze en verbrandden ze huizen en de kerken. De Engelsen vluchtten weg, totdat een dappere koning Alfred de vijanden de zee in een, land, een haal toe riep. Eerst had hij succes, maar later werd hij ook teruggedreven. Zo was een sterkste aanval van zijn vijanden, dat hij uit zijn paleis moest vluchten en zich in een bos moest verschuilen, waar hij deed alsof hij een zwerver was. De Deense koning had een grote prijs uitgeloofd om te laten pakken. Hij durfde alleen maar een paar trouwvolgelingen bekend te maken wie hij was. Aan, trouwens. Eén van hen was een schaaphedder, Ulfric, die van zijn koning hield en hem nooit verraden zou. Ulfric smeekte de koning om in zijn huis te verbergen, maar hij vertrouwde zijn vrouw, die nogal spraakzaam was, niet helemaal. En daarom vertelde hij niet wie de bezoeker was. Alfred was erg bedroefd en zat uren... Te, na te denken over zijn koninkrijk dat verloren was gegaan... en hij bedacht nieuwe militaire tactieken. Maar de vrouw van de schaapheider had niets aan de sterke man... die alleen maar zat te denken. Als hij sprak had ze geen idee dat dit de stem van haar koning was... Er moest van alles in huis gebeuren. Ze dus gebrek maar niet waarom haar man die luie zwerven verdroeg. Daarom wacht ze tot Ulfric naar de weide was... en toen begon ze de vreemdeling te bestroken. Hé, hey, luister eens goed... Luister eens, goede man, zei ze. Niemand heeft je wat aan als je zo lui bent. Je lijkt, wel, je lijkt niet veel te kunnen, maar je kunt wel even op deze broodjes op de grill let, letten. Terwijl ik naar de waterput ga. Als ze bruin beginnen te worden, kun je ze omdraaien. En als ze helemaal bruin zijn, haal ze dan van het vuur. Alfred zat diep in gedachten bij het vuur. Misschien zag hij wel overwinning in de gloeiende hout. Als hij zijn trotse, trotse troepen maar... Kon verzamelen. Dan kon hij zijn vijanden opzoeken en hem verslaan. Als hij zijn kapiteins maar weer eens ontmoette. Een klap tegen zijn oren en een stortvloed van scheldwoorden deden hem opschrikken. Zijn dromen over strijd en overwinning eindigden toen hij brandrook. De broodjes waren zo zwart als kool. En de vrouw van de schaapherder was heel erg kwaad. Waardeloze lummel, riep ze. Kan ik je dan niet eens even vertrouwen? Stil vrouw, stil! Kwam de geërgerde de stem van Ulfric, die net binnenkwam. Hij zag, hij zag dat ze helemaal niet van plan was om op te houden. En daarom zei hij van hoop, hou je mond, weet je niet dat dit de koning is? We weten niet wat er daarna gebeurde, maar wel dat Alfred een zachtaardig en rechtvaardig man was, die zich heel vast erg schaamde voor zijn zorgeloosheid. We weten ook dat hij... We weten weer... ook dat hij het uiteindelijk zijn trouwe mannen weer verzamelde en dat ze de vijand opzochten en versloegen. Alfred ging weer terug naar zijn paleis en regeerde nog jaren over zijn koninkrijk als een geliefde en geëerde koning. Hij vergat echter nooit de vriendelijkheid van Ulfric. Hij haalde hem weg bij de schaap en maakte een bisschop. Zijn vrouw zou dan wel vaak een buiging hebben gemaakt voor de koning die ze niet herkende toen hij vermomd bij haar woonde. Toen Jezus de heerlijkheid van de hemel verliet en naar de aarde kwam als baby in Bethlehem, werd er van hem geschreven, het woord was in de wereld en de wereld was door hem ontstaan en toch heeft de wereld hem niet gekend. Weinig mensen herkenden God. Die als een baby op aarde kwam. De waard van de herberg deed de deur voor hem dicht. Later dachten zijn broers ook, oh, de buren, dat hij gewoon kind was toen hij wonderen deed. Dachten ze alleen maar dat hij een goede man was. Maar een paar mensen herkenden hem als God: de herders, Simon en dan Anna. Zijn ouders en later ook de leerlingen van Jezus. Ook een paar mensen die hij genossen, waarmee hij praatte, en zelfs een Romaanse soldaat bij het kruis. Lees je mee, hij was in de wereld en de wereld was door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Johannes 1, vers 10 en 11 Pfff. Denk je mee? God kwam niet op de manier die mensen hadden verwacht. In prachtige kleren als koning, hoe zou jij hem verwacht hebben? Kan het zijn dat God nog steeds op de verschillende manieren naar je toe komt en dat je hem eigenlijk niet herkent? Het lied van vandaag is Maria had je door Sela vertaling Mary did you know door Sela en dit is een kerstlied, dat weet ik, maar het is elke zondag eigenlijk toch een soort van kerst. En Ze zeggen dat Jezus ook op zondag is geboren. Ik weet niet zeker of ik dat moet geloven, sommige mensen zeggen dat. En het gaat er over Maria had je door, dat het, dat het de grote Heer is. En dat is precies ook in dit verhaal. Dus ja, veel luisterplezier. Even opzoeken, ja, daar is die 4 minuten en 29 seconden, en ik heb nog 7 uur, 7, menu, 7 minuten, 7,5 minuut zendtijd. Jou baby oh water. Maria, je tof, dat baby oh de mensheid Vrij. Dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen. Kom je al zien hoe iemand zo zal zo, jouw zon ons lang van De baby in je armen is waar we komen.